1 uur. Mark Hocke met het NOS-journaal. Van Frankrijk is één dode gevallen. In de plaats Trebbe houdt een man een onbekend aantal mensen vast in een supermarkt. De politie heeft de winkel omsingeld. Volgens Franse media heeft de man geroepen dat hij trouw zweert aan islamitische staat. Eerder schoot in Carcassonne, in de buurt van Trebbe, een man op politieagenten. Daarmee raakte een politieman gewond. Of beide incidenten met elkaar te maken hebben is niet duidelijk. Minister Van Nieuwenhuizen sluit niet uit dat het aantal nachtvluchten op Schiphol wordt verlaagd... maar ze wil eerst het advies van de Omgevingsraad Schiphol afwachten. Vanochtend bleek dat gemeenten rond de luchthaven willen dat er s'nachts minder wordt gevlogen... omdat 65.000 inwoners zo slecht slapen dat ze zich zorgen maken over hun gezondheid. Van Nieuwenhuizen wijst erop dat er juist een maximum aantal van 32.000 nachtvluchten per jaar in de wet wordt opgenomen... Maar dat kan volgens haar na het advies van de Omgevingsraad Schiphol ook minder worden. President Trump besluit na 1 mei of sommige landen waaronder de EU definitief worden uitgezonderd van hogere importtarieven. Tot die tijd wordt de importheffing op staal en aluminium uit die landen opgeschort. In de tussentijd kan er worden onderhandeld. Voor China is de heffing vandaag van kracht geworden en China heeft meteen tegenmaatregelen afgekondigd. Zeker zeven gemeenten hebben besloten om de stemmen van de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw te tellen. In Venrij, Beek, Maastricht, Bergen-op-Zoom, Rijswijk, Medemblik en Zeewolde gebeurt dat. De marges bij de verdeling van de restzetels is daar minimaal. In Venrij staan twee partijen zelfs exact gelijk, waardoor een loting dreigt. Mogelijk kan een hertelling dat voorkomen. Het weer, het is vaak bewolkt. Soms breekt de zon even door. In het westen af en toe motregen. Het wordt 8 tot 10 graden. Ook in het weekend veel wolken, maar wel overwegend droog. Vooral op zondag een kleine kans op wat lichte regen. Het wordt tussen de 9 en 12 graden. Dit was het NOS verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de randstad alleen vertraging op de A6 muiden lelystad Tussen Almere Poort en Almere Stad. 10 minuten extra. En vooruit de N201, heel voor uit Hoorn ook maar even noemen. Ook 10 minuten tot een kwartier vertraging tussen Loenen en Vinkeveen. Dat was de verkeerde. In Cirque ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker, lekker.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 Ja, en dit programma is mede mogelijk gemaakt dankzij de Zizo Sushi Lounge... onder het Pallus Hotel in Zandvoort. Hey. Maar die gaan we niet draaien, want uh, Ruby had een verzoek van Pink and Raise Your Glass... Should be locked up right on the spot. It's so on right now. So fucking on right now. Bloody crasher, penny snatcher. Call me up if you a gangster. Don't be fancy, just get dancing. Why so serious? To school for cool. Ja, en wij heffen ons glas op de damesvoetbal natuurlijk. Want uh, dit was een verzoekje van uh, Ruby Mans. Ja, en uh, dit is een plaatje dat is heel erg geliefd bij jullie. Hoor. Ja, zeker. Vooral bij de oudste van ons stel, Ilona. Die, uh, ja, die is heel erg fan van Pink. En ik ook. Dus uh, onze sponsor is ook uh, een uh, kroeg in Helegom. Dus als we daar op uh, team uitje gaan, dan. Uh, dan we hem aan en dan zingen we hard mee. Dat is bijna een dagelijks teamuitje, geloof ik, daar. Als dat kon, ook mooi zijn. Zijn er ook dames die bij jullie het Nationaal Voetbal ambiëren binnen het 12? Nou, nee, niet echt. Ik denk dat dat... Misschien het Kees dat. Kees, heb jij wel eens met de dames gesproken over die ambities, zeg maar? Nee, ik heb niet over de ambities gesproken. Maar ik weet wel, we hebben zeker één dame die... Die wel heel erg goed is. Ik ga niet de naam noemen, want anders dan... <laughs> uh, maar ik, en, en nog vrij uh, in een goede leeftijdsgroep uh, uh, speelt. Dat is wel een meisje die uh, als ze wat, uh, ja, wat hoger op zou, uh, zou willen, dat ze dat zou kunnen. Oké, okay. vanavond Nederland-Engeland. Zit je voor het scherm? Nou, uh, de zaalvoetbaldames van Hillegom die kunnen vanavond kampioen worden in Schalkwijk. Dus daar gaan we even kijken. Dus geen Nederlands elftal voor jou? Nou, misschien daarna nog. Wat, wat vind je trouwens van het nieuwe Nederlands elftal met Koeman? Uh, ja, nou, het wordt nog best wel een opgave, denk ik, om daar wat goeds uh, van te maken, zeg maar. Omdat je nu natuurlijk een hele nieuwe lichting hebt. Maar uh, ja, ik wens hem veel succes en ik hoop dat het wat gaat worden. Kees, ook jij kunt dus niet kijken, want je moet naar die meiden natuurlijk die kampioen worden. Ja. Weer nou, een kampioen. Nou, weer een kampioen. Nou, ja. Je hebt er wel wat gehad in je leven, denk ik. Ja, nou ja, maar ook een heleboel slechte... Uh, <laughs> ook een paar, uh, paar goede missies meegemaakt. Ja. Dus, uh, maar ja, daar, ik denk dat je daar uh, ook wat, uh, wat sterker voor wordt. Word je groot van. Ja. Ja. Wat denk je van het Nederland zelf dan? Ja. Laat ik zeggen dat ik wel goed vind dat Koeman nu de bezem aan doorhalen is. En dus uh, met name allemaal jonge spelers oproept om te kijken... Uh, Duitsland heeft ook een periode gehad dat ze heel slecht draaide. Toen hebben ze ook uh, eigenlijk uh, de messen ingezet gezet en met jonge spelers aan de gang. Misschien duurt het eventjes een paar jaar voordat, Maar uh, uiteindelijk denk ik dat we best wel genoeg talent nog hebben in Nederlands voetbal. Dat we weer een redelijk plekje in de, in de wereldlange reis kunnen, kunnen bemachtigen. Jij moet als AZ scout, want dat ben je ook, ja. ontzettend blij zijn met een jongen stil. Hè? Ja, fantastische jongen. Mentaal, alles zit goed in het ventje. Die had je al lang op de ja. korrel, hè? Ja, die komt bij Diemen vandaan. Goed ventje. ja. ja. Maar die andere twee zijn ook goed? Um, ja, ik twijfel of uh, de spits die ze op het oog hebben wegworst. Of hij daar uh, al geschikt voor is. Hij heeft natuurlijk wel een enorme sterke stijging meegemaakt. Het is een ongelofelijke drive. Dus ja. ik, ik denk dat als je tegenstander, als je tegen hem moet spelen, dat je helemaal gillend gek wordt. Van zo'n gast. Uh, hij is heel belangrijk voor, voor AZ. Als, als aanspeelpunt. Maar, maar of je je, dat in wat, wat maar opvalt bij hem. De reddingen die hij in de goal doet. Ja, of... hij is, die, die, die man die hij... rent van, van 90 minuten van voor naar achter. Die, ja, die kom je 500 keer op een veld tegen. Als je Ongelijk. voorbij bent, staat hij er weer. Ja. ja, dat is ook zijn kracht. En ik, ik, misschien hebben we in Nederland juist zulke spelers nodig. Je, dat weet, je, je, wel. Weet, je weet dat ik uh, met, uh, met een spelertje bij Manchester United geweest ben. Daar ja. is het niet anders. Daar hebben ze... Tien van zulke gasten lopen die continu uh, van box tot box uh, daar een redding brengt. En uh, vervolgens de bal erin koopt. Laten we het nog even hebben over die jongen. Uh, 17 jaar, noem zijn naam. Uh, vertel wat jullie hebben meegemaakt. Um, nou, ik weet niet of het slim is om even zijn naam te noemen. Maar, <laughs> maar hij, hij de, staat onder contract bij AZ nu. Hij dus staat dus, onder contract bij AZ. Ja, hij zal volgend jaar bij AZ onder 19 uh, gaan uh, Gaan aansluiten. Um, maar goed, daar heeft hij een stage gelopen. Heeft hij het fantastisch gedaan. Waardoor Azet zei van ja, dit is uh, op latere leeftijd toch uh, bijzonder dat je dan nog aansluit op dat niveau. Um, maar vervolg. weer een hè. Want we, we hadden het straks over Castine uh, over, uh, uh, Roy Castien. Ja. Die heb jij ook als zevenjaar al ontdekt. Ja, die uh, was ook al uh, heel, heel snel bij ons in de kijker gevallen. Ja. Er staan er ja, wat ja. in jouw boekje. Ja, maar daar staan een heleboel missers, hè? Daar <laughs> staat er veel meer in. Maar goed, er zijn er wel een aantal jongens die, uh, die we bekeken hebben en die, uh, die in het betaald voetbal terechtgekomen zijn. Je hebt een hoop Ludovic nog... Ludo, Ludo Reis, die nee. nu bij SV uh, Groningen Furoren ja. maakt, mm -hmm. komt bij SV Dios vandaan. Leuk. Die heeft toen ook heel lang gevoetbal. Ja. Je hebt een ontzettend druk programma, daarom moeten jullie zo weg. Maar ik wil nog even naar Ruby toe. Ruby, uh, oh, ze ooit gedroomd over het Nederlands elftal? Nee, eigenlijk nooit. Ik moet zeggen nou, wel ik... van een van de spelers. Misschien. Ja, dat is nu ja. wel. Van de mannen wel. wie? Nou, ja, er zijn er wel meerdere. die. Uh... Maar ik vind Gustil die uh, vind ik ook een hele leuke jongen. Ik heb een paar interviews laatst uh, gezien van hem. en Hij uh, heeft ook wel humor. Ik vind het uh, een leuke jongen. Ja. Maar Daily Blind, waar uh, uh, Kees natuurlijk naartoe is geweest uh, een paar weken geleden. Ja. Die had ik ook wel uh, graag willen zien, maar hij heeft niks kunnen regelen. Deli, als je luistert, bij deze. Je bent uitgenodigd om de eerstvolgende wedstrijd te coachen bij dames Hillegom 1. Jongens, hartstikke bedankt voor jullie komst naar de studio. Heel veel succes. Jij vanavond uh, met het kampioenschap van de meiden. Doe je ja, zelf mee? Ik hoef, nee, ik hoef alleen maar te kijken. Dus ah, dat komt goed. Okay. Kees, hartstikke bedankt. Graag gedaan in. Ja. Jongens. Jou. Succes met het programma. Ja, en ook uh, Francine van der Aar zei bedankt. Want er zijn natuurlijk gelijk allerlei adressen en, uh, en voorstellen uitgewisseld over de sponsoring van de kinderen van der Aar. Want dat is nodig, hè? Ja, absoluut. Want willen ze inderdaad die stap op de wereld gaan maken, wat ze graag willen. Dan, uh, ja, dan redden we het gewoon nu niet, uh, zeg maar, wat ze krijgen. Je krijgt een hele kleine toelaag van NSC NS, want daar staat ze natuurlijk uh, ook bij, wat ze in het Team NL zit. Maar ja, soms vergeten mensen gewoon dat ze gewoon moeten betalen in Papel dan voor de training. De kamers moeten betaald worden. Dus, uh, en ook, ja, internationale toernooien. Ze hebben een klein budget. Maar dat dekt absoluut niet de kosten. zeg maar, uh, wat allemaal op een programma staat. En zeker uh, als ze naar Azië willen voor zich door te ontwikkelen. En het verleden jaar was wel mooi voor Wessel van der Aarde. Die werd toen ook door Piemelier uh, Societeit. Die heeft me toen ook een kleine bijdrage gegeven. Die heb toen ook in Maleisië kunnen trainen. Maar ook met wereldkampioenen en dat soort dingen. Dus onwijs wijze drijf krijgen ze daarmee. Ik heb voor uh, Jos de Jong en voor, uh, uh, voordat hij weggaat... Kees Nuijens nog even een belangrijk bericht. Er is geen enkel verband tussen sporten op rubberkorrels... en het ontwikkelen van kanker bij kinderen en jongvolwassenen. En dat toont het groot Amerikaans onderzoek opnieuw aan... Twee vooraanstaande Amerikaanse kankerspecialisten hebben overal in de staat Californië, de staat met veruit de meeste sportvelden in de VS, een zeer diverse populatie en onderzoek gedaan naar het verband tussen de aanwezigheid van rubbergranulaat en de jaarlijkse kankerstatistieken. In de aprilpublicatie van het medisch vakblad Cancer Epidemiology, nog een moeilijk woord, schrijven ze onze bevindingen tonen geen verband aan tussen blootstellingen van de individuen aan velden met rubberkorrels en het aantal gevallen van kanker. Het mijden van deze velden vanwege angst... voor het verhoogde kankerrisico... is niet gerechtvaardigd. Ik denk alleen dat je ze niet moet opeten. Nee. en Het vervelende is dat kinderen... vooral in de leeftijd, in die jonge leeftijd... die rollen over dat gras... en ja. krijgen dat ongetwijfeld toch in hun ja, mond. Nou ja ik, ik denk nou, dat ik dat denk. niet meegenomen is in zijn onderzoek. Nee. Ik wens dat nog steeds ernstig te betwijfelen. We hebben het er vaak genoeg al over gehad. Maar ik heb ook al vaak genoeg gezegd... dat zo'n... Uh, als dat uh, rubber warm wordt, dat er dampen vanaf komen. Je kunt het zien aan een, uh, aan een auto die hard rent. Ja, dat maar Californië is natuurlijk een warm, uh, een warm gebied. Uh, dus ja, Dat onderzoek ja, maar dat, zegt wel wat, hè? Ja, het zegt wel wat, maar ik blijf het vreemd vinden. Want het is, uh, de, hoe heet het? die korrels worden gemaakt van gemalen autobanden. Er zit zink in, er zit lood in. Er ja. zit benzene in, allerlei troep. En die komt allemaal vrij als het warm wordt. Dus ik, ja. ik vind het vreemd, maar ik ga het onderzoek zeker even bekijken. Even zien. Kees en Ruby gaan weg. Hartelijk dank voor jullie komst naar de studio. Veel plezier, veel succes vanavond met het kampioenschap van de, van de zaal. En uh, voor de rest van de competitie. Kees, jij morgen sterkte tegen HFC met je geel wit. 4-0 voor ons. 4-0 voor <laughs> ons, zegt hij. Nou, dat zou dan de eerste 4-0 dit jaar zijn. Dat zou mooi zijn. <laughs> en de, <eerste, laughs> de eerste overwinning. <laughs> en de eerste overwinning. Maar goed, we gaan het allemaal zien. Kees, veel sterkte. Dank En jij, Ruby, ook. Hè? Ga door. Je t'ai ferais mourir sans mort J'ai fait mon plein de crépuscule. Je ne les fais pas crier encore Roy oh, le païen le pauvre diable La mort me tire par les cheveux. Vivre, vivre un sang soleil, un sang été.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 Jij ook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 Geld voor Joop van Nes ook hoor. Die hebben ze ook altijd zo gedaan, Joop, Maar, maar Charles, niet ja. gelijk naar, naar Joop gaan. Die kan wel even wachten. Want maar dit <laughs> nummer wat je daar net draait... Ja. van jouw zoon... Ja. wat een schitterende plaat, man. De, de, de, de, ik, ik, ik krijg iedere keer dat nummer op... Ja, ik ik ook. Wel. ik ook. Nou, ik altijd. doet mij deugd om te horen... dat zijn vitaminjes voor mijn hart is. Zeg. En, en jij had ja. op gekozen. Ja, ja kan klopt. zien... Ja, ik vind het altijd gewoon heel toepasselijk ook dat ieder gewoon zijn eigen weg moet gaan. Ja. En dus met elke sport, en, maar ook wat je doet in het leven, gewoon uh, je moet doen waar je blij van wordt en waar je je gelukkig bij voelt. En gewoon lekker je eigen ding doen. Dat zeg ik ook altijd echt met mijn kinderen. Heel dus, goed. Ja. Jij ja. Ja. Ja, heet trouwens net zoals mijn moeder. Ja. <laughs> ook ja. ook zo'n goede vrouw. Ja, die is er ja, Ze wordt ook zo'n goede maar luister, ook zo gepassioneerd. Weet je wat we helemaal nog niet gedaan hebben? Vertel. De sport in Zandvoort. Ja. En, uh, ja, Charles, ik weet niet hoe je het voor elkaar krijgt, maar je draait steeds het goede nummer, hè? <lacht> <lacht> Mooi, hè? <lacht> Dag, Joop. Me, Hallo, Joop. Nee, ga maar gaan. Hey, je bent wel ver weg, Joop. Je moet dichter naar de microfoon, dat weet je nou toch wel? Ja, maar dat gaat niet, want ik zit via mijn gehoorapparaat te babbelen en dat kan niet anders. Oh, dus nou, dat maar is de maar, reden. Uit ja, we draaien het volume wel een stukje op. <laughs> ja, goeiemiddag. Dag goeiemiddag. jongen, man. leuk dat je er bent. Leuk dat Van Singer eindelijk is, want hebben we hebben het toch lang op verwacht eigenlijk. Wat een dit. schatje, hè? <laughs> zo, wat een passie zit daar in die moeders, hè? Ja. Ongelooflijk. Een eh, passie, volop. Ja, ja met, zo, met zulke moeders kom je als kind een hele einde, denk ik. Nou, dat Doe, weet ik wel. wel. Ja, ja. Ook, ook een hele lieve man hè die overal dag en nacht achter de kinderen staat. Ja, maar. Dus die uh, moet ik niet vergeten. Wij, wij kijken toch meer naar moeders, hoor. Die is ja, altijd ja, alleen. Ja, meer naar moeders in de, de huwelijk is gered, vast. Hé Jo, Martijn, voetbal, maar hij had ook echt helemaal mee op. Ja, leuk hè? Hey, um, we hebben Zandvoort voetbal al behandeld. Dat uh, is met de vingers in de neus kampioen worden, dus dat hoeft niet meer. Ja. Maar ik wil even met jou naar het basketbal, want dat heb ik gemist de laatste weken. Ja, er is uh, in verband met uh, de voorjaarsvakantie, ook als vakantie weet ik wat het ding heet, uh, is er niet gebaasd En uh, dat, uh, dat hebben alle sporten van gehad. Want twee weken geleden hadden we zelfs maar één sportrecht in de krant. Ja. En uh, dat gaat nu weer beginnen. En we, we uh, Zandvoort, uh, de, de heren hebben in ieder geval weer gespeeld. De dames gaan, gaan uh, morgen aan de bak en de heren ook weer in, in Zandvoort eigen sporthof. Hey, en die politiek van van de week, die heeft jouw krant aardig verstoord, hè? Want ik heb hem niet gekregen. Uh, nou ja, ik kan daar niks aan doen. In ieder geval is die een, een dag later verschenen in verband met die, met die uh, verkiezingsuitslag. Want als we die een week later meenemen, is het oud nieuws. Ja. Dus we hebben met de drukker afgesproken dat die uh, een dag later uh, vroeger aangeleverd wordt. Zodat die smiddags dan weer in Zandtelk kan zijn. En dat is op donderdag gebeurd. Ik zag vanochtend ook nog mensen ja. de, de, de krant bezorgen. Ja. ja, maar dat is ook met digitaal gebeurd. Hè? Digitaal is ook te laat aangeleverd. Uh, uh, laat aangeleverd, ja. bedoel je? Nou, misschien te laat aangeleverd, maar te laat verstuurd. Nee, de online gezet, bedoel je? Ja? Ja, dat is gisteren gebeurd. Ja, gisteren, gisteren pas dus het gegeven. te laat. Ja, maar ja. hij was toch nog niet eerder klaar? Ja, oké. Hij, de okay. hij ja. Was klaargemaakt. Ja, en dan moet hij gecorrigeerd worden. En ja. dan komt hij op het, in, op het internet. Joop, de uitslag ja. van de verkiezingen. Wat heeft dat voor de sport te betekenen in zijn antwoord? Ja, eh... Um, ik denk dan gunstig. Uh, er zijn gunstige ontwikkelingen, vind ik. Uh, ik denk dat er een, een sterk college kan gaan komen. Of dat ook gebeurt, dat is een tweede. Da die kennis heb ik niet, maar ik denk dat je een, een vierpartijencollege gaat krijgen. En daar zitten een paar mensen bij met het sport op de juiste plaats in een hart. Zeker weten. Noem en, namen. Uh, namen. Nou ja, in ieder geval Gert-Jan Bluis en uh, denk ik. ik de maar, denk ik hè. En uh, Gerard... Dat zijn mensen die, uh, die sport uh, hoog uh, hebben. Ja. En ik denk dat die weer wethouder gaan worden. Dat zou mooi zijn. Je dus moet afwachten wie de wethouder gaat worden bij OPZ. Want die gaat gewoon meedoen, absoluut. En bij de VVD. VVD wist het zelf nog niet. Um, bij OPZ is het wel bekend. Maar heb, heb ik nog niet die, uh, gekregen, die persoon gekregen die dan uh, de wethouder moet, zou moeten gaan worden. Maar jongens, um, de wet, uh, OPZ moet het, uh, moet het voortouw nemen. Maar dat wil nog niet zeggen dat ze in de, in de regering komen. Nee, maar het is wel leuk dat de nummer 10 bijvoorbeeld op hun lijst werd gekozen op 324 stemmen. Ja, uh, dat is bijna de, de, de kiesdelen, want de kiesdelen was 400 uh, nog een beetje. Ja. somewhere. Maar en Dat is de, de, dat de hij gewoon nummer 2 is geworden van die, van die club. Ja, leuk hè, de man van de wis. Ja, ja, nou, ja Patrick, Patrick is een ook ja, Maar dat zou een goede voor de sport zijn. Ja, ik weet alleen, nee, hij heeft natuurlijk een ontzettend druk bedrijf. ik denk niet dat hij de tijd heeft om wethouder te worden. Want dan moet je gewoon in zand, want is dat een fulltime baan. Ja, dat is zo. Ja, er waren natuurlijk twee in zand voor die op voorkeursstemmer gekozen waren. En inderdaad uh, Van den Berg en ook Johan van Marlen. En die zijn allebei, uh, ook beide met een sporthart. Dus daar zijn ja. we ook heel blij om, denk ik, als mensen die uh, sport hoog in de vaandel hebben staan. Ja. Dat deze mensen ook op voorkeursstem gekozen werden. Ja, Johan is de tweede van zijn partij geworden. Nog meer dan de huidige fractievoorzitter. Ja, uh, ja. Met een behoorlijk verschil zelfs. En, uh, en Arlan ook. Uh, Pat, Patrick ook moet ik zeggen. Ja. Ook met een behoorlijk verschil. Want uh, ik geloof dat de, de huidige... De, de nummer 2 was dat. Peter Kramer. Die had iets van, van 70 stemmen of zo. Ja, en hij had de 300 nog wat. Ja, ja. 324. Ja, dat ja. Ja. Ja. nog wat waar staat. Zo zie je maar, sport en politiek zijn niet te scheiden. Nee, je hebt, ja, ja, sport heeft de politiek nodig. Alles alleen maar om subsidies te kunnen verdelen. Of te krijgen. Je had het over Laat basketbal. Tijd, dan moet, dan, maar er dan moeten ook de faciliteiten moet in orde gebracht worden. moet ook de politiek doen. Ja. Hey, je had het over basketbal. Ja, maar jullie beginnen weer over de sport. Nou, is het dat ja, belangrijk. is toch een sport of niet? Sportprogramma, <lacht> <lacht> <lacht> <Het> <hoezang, lacht> weet je wel. Maar, het, is de sport. Het, is, het, is, het is leuk om te volgen. Echt, uh, ik, ik mag het erg graag, uh, mag gewoon graag over schrijven. Een beetje over ouwe neel. Een beetje over... Uh, daar da denken zo, en zo. Uh, ja, uh, ik kan niet zonder, zonder politiek. Ook zonder sport trouwens hoor. Dus laten we eerlijk zijn. Ja, uh, we hadden het over die heren. Uh, ja, en eigenlijk een koekje En dat tegen de nummer drie. Leuk hè? Ja, het is geweldig. Ja. En uh, dan, dan hoeven ze niet eens tot, tot, echt tot, een, tot een naadje te gaan. Maar uh, uh, uh, ja, het ging gewoon lekker. Ken jij Francine ook van, van basketbal? Van ik ken uh, Martin van basketbal. ik heb Met haar man heb ik gebasketbald. Martin was nog een heel klein broekie toen ik nog in het eerste speelde. En later heb ik hem ook nog getraind. Als ik het nog... Ja, zeker weten. Leuk. En daar ken ik ze van natuurlijk. Dan heeft ook nog... Imke heeft ook nog een blauwe maandag gebasketbald. Ja. Die heb ik ook nog kunnen volgen. Voordat ze voor haar bidpunt toen koos. En dat heeft ze goed gedaan, denk ik. Wat een kan je, hè? Ja, zeker. Wat had jij nog meer voor nieuws, sportnieuws? Nou ja, Jesper Rasje heeft weer gewonnen. Ja, dat is wel ja, wat, hè. Die, dat, die ja. wint vier, vijf koersen per jaar, hè? Ja, dat is toch leuk. Ah, en dan het... zit hij zit echt in de grote categorie, hoor. Hij is twintig geworden van de week. Hij ja. zit in de, hoe noemen ze dat, Neoprof. Neoprofs Ja, zo. de Neoprofs, ja. Daar rijdt hij nu in. En hij heeft gewoon een, een goede rit gewonnen. De, de Ronde van Woensdrecht. Uh, een, een rondje rond de kerk, weet je wel. Ja. Een rondje van 1600 meter. En hij is... Uh, die klim, die laatste klim is hier goed opgekomen en hij kon sprinten voor, uh, voor, de, voor de winst. Het was overigens wel de laatste keer dat die ronde is georganiseerd. Jammer, want het is altijd wel leuk daar, die, die ronde van Woensdrecht. Ja. Ik, ik ken die buurt, ik heb in de buurt in dienst gezeten en ik weet precies hoe geaccionateerd het terrein daar is. Dat is wel leuk. Ja, het is maar die, die Jasper, die, die, die, die Ras, meneer Ras, Jasper Ras, die ja. naam, jongens schrijven maar op hoor. Ja hoor, ik denk het wel. Uh, hij, hij geeft wel, en dat moet ik echt toegeven, doet hij perfect, voorkeur aan zijn studie. Dat doet hij goed. Hij studeert journalistiek en als je daarmee klaar is, want hij is nu het tweede jaar bezig geloof, misschien het derde zelfs al, dan, dan kan hij zich veel meer richten op het, op het uh, wielrennen. Het is trouwens een leuke verslaggever, hoor. Het wielrennen, op het, op het wielrennen hoor. komt er eigenlijk aangewaaid. Aange, ge, ja. Hé, hey, het is een leuke verslaggever, hoor. Jazeker, ja. Zeker, hey? ja. En uh, hij meldde zich weer aan in het, in het begin van het voetbalseizoen om samen weer met mij de thuiswedstrijden te doen. En toen was er ineens geen uitzending meer op zaterdagmiddag. En toen ging dat niet meer. Jammer, ik heb, ik heb echt, uh, tot maart heb ik geen uitzending gehad waar ik in ben geweest om een verslag te doen. Maar nu weer wel toch? Ja, uh, ik ben er morgen weer natuurlijk. Ja. Wat denk je van morgen? Ja, daar gaan we weer. Vorige week dachten we ook tegen VEW. Dat we gaan een nulletje achter worden. Het werd het killer, killer, killer 1-2. Laatste minuut. Ja, laatste minuut. Uh, twee doelpunten trouwens: uh, eentje van Buurtwater en eentje van uh, Nijssen ja. ja, ik, ik, uh, ik durf het niet meer te voorspellen, maar uh, van VVA moeten ze kunnen winnen. Ja. En het moet eigenlijk. zouden met twee vingers een neus moeten. Ja. De weersomstandigheden zijn goed. De temperatuur is goed. Dus het waait niet te hard. Ze kunnen voetballen dus. Ja. Heb je nog meer sport? Uh, ja, we hebben natuurlijk een sportiefste weekend. Onloop uh, van ja. Zandvoort is toch de, dit weekend? Oh, dit wil je zeggen. Ja. Daar is hij nu ah, aan ja, begonnen. Okay. Uh, morgen hebben we de 30 van Zandvoort. Dat is een, uh, een wandeltocht van 30 kilometer. Ja. En die is sinds vorig jaar... kan je ook een korter afstand nemen uh, van 15 kilometer. Ja. Die gaat door... Uh, onder andere door... Uh, uh, het Tansjaalpark in Zuid-Kennemeland. En uh, die komt onder andere langs allerlei mooie uh, passages en streken. Aardehout en zo. En dan de, de, finish dat in de Haltestraat in Zandvoort. Nee, op de kleine krocht in Zandvoort. Leuk hè? De hm. binnen. Ja, erg leuk. Hé hey, Joop, 22.000 deelnemers morgen. Ja. Het is ongelooflijk. Of zondag bedoel ik. Ja, nou, waarschijnlijk. Ja, het is zondag. Ja. Morgen zijn er ook nog 7.000. Ja. Want die, die, die wandeltocht is gewoon vol. konden dus niet meer mensen voor inschrijven. Dat is ongelooflijk. Ja, 22.000 deelnemers. Waar die... komen die mensen allemaal vandaan, joh? Ja, uit het hele Ja, ongelooflijk. Ja, jongens, die zijn allemaal in voorbereiding voor het zomerseizoen. Want morgen ja. is de eerste uh, loop eigenlijk van het seizoen. Ja. En ze zijn allemaal in voorbereiding voor het mooie weer. Ook die halve marathon is de eerste halve marathon van het seizoen. Ja. En dat heb, die, die keuze heeft, heeft de organisatie, de champion, het, het allemaak, die goed gemaakt. Ja. Want uh, het, het is eigenlijk gekomen vorig jaar, omdat het de tiende keer was dat het georganiseerd werd. Zes, nou, we willen extra eens een keertje de halve marathon doen. En die is zo goed bevallen. <kwijnt> er zijn zoveel goede positieve reacties over gekregen. Dat ze hebben gezegd, we gaan die gewoon voortaan altijd doen. Ja, nou, super. Dan heb je ook nog uh, zondag uh, um, wat races voor rongselers. Want het is uh, specifiek, het goede doel is uh, voor ons gehandicapten Ja, leuk. En waarschijnlijk goed. gaat dat de komende... Dus vanaf deze keer nog twee keer daarna ook het hoofdgoede uh, doel zijn. En uh, ja, uh, ik vind het goed. Laat maar komen. En die die zijn geweldig. Van harte welkom. Je moet eens kijken hoe hard die gasten gaan, hè, die mm -hmm. meiden. Het is ongelooflijk. Ja. Je, je houdt het hardlopen niet bij. Ze rijden de marathon sneller dan de, de beste marathonlopers ja. kunnen doen. Hey, nee, de halve marathon en de vijf kilometer zijn aangepast. hè? Helemaal vernieuwd het parcours. Ja, het parcours, ja. ja. ja, ja, ja, ja. Ja, en die, die 12 kilometer, die wordt geroemd in het hele land en daarbuiten. Want er doen ook uh, uh, veel atleten uit België mee bijvoorbeeld. En atleten die in België zelf wonen, vanuit Senegal en, en dat soort figuren, weet je wel. Ja. Die, die, die roemen allemaal, de, want het is een, een tocht over heel geaccenteerd terrein op het circuit. Je rijdt een hele ronde, het is op en neer. Je gaat daarna een stukje strand lopen en dan ga je weer naar boven toe. En ja. dan moet je o, over de stenen weer terug. Is geweldig en ja het is parcours het parcours van die 12 kilometer is ook heel heel interessant dat is absoluut ja, een feit ja. nou het wordt en een hartstikke stand... leuk weekend in zandvoort dat is duidelijk ja en de, de, de binnenkomst in, in zandvoort zelf dus vanaf het strand is geweldig dus van alles nog wat te doen mensen rijden dik aan de, aan de kant moedigen ze aan <lacht> dus ik zou zeggen, ik zeggen ik wou dat ik het kon ja, leuk maar ik, ik, mijn fiets dat doet het niet meer van mijn dus ik kan de strand niet op. Joop, ik had nog één vraag. Klopt het dat er ook al een groot basketbalevenement naar Zandvoort komt met de veteranen? Ja, dat is in mei. En nou kan ik wel heel even de gegevens daarover pakken. Dat is een, uh, een senioren-toernooi uh, En dat wordt uh, in onze sporthal gespeeld. En uh, dat, uh, daar komen allerlei uh, uh, uh, verenigingen in Nederland met, met uh, goede uh, senior, uh, basketballers, uh, Flamingo's. Heel bekend natuurlijk, samen met Lions. Hurley, is bekend in Amsterdam. Dan heb je uit EPE de basketbal-All Stars. Je hebt Flashback, echt op zijn Nederlands Flash, en dat Back 98 uit het bos. Onder andere met de grootste basketballer van Nederland ooit. En, en dan hebben we Enkhuizen-All Stars. Wie is volgens jou de, de beste basketballer ooit? Dat is. Uh, uh, of komt hij weer met vragen, met namen, met namen, ja. oh, Dat moet je niet noemen, joh. Kees, Kees Akenbouw, senior. Ja. Kees, Kees, Kees. doet mee? Ja, dat dacht ik ook. Oh, wat leuk. Hm. Ja, geweldig. Maar alle grote jongens, want uh, Roel Tuinser gaat ook meedoen. En Karel uh, uh, toch gaat meedoen. En al die grote jongens die vroeger het Nederlandse basketball gemaakt hebben in Amsterdam. Daar is, dat is de baarkamerad van het basketball in Nederland. In Nederlands team hebben gespeeld... Uh, ...jonge talenten hebben gescout en begeleid... ...en gekozen in de nationale teams... ...die komen allemaal naar Zandvoort dan. Utrecht was ook een bakermat, ...maar ik hoor je niet over Utrecht. Nee, want die doen niet mee. Ja, die dat is jammer. Die hebben waarschijnlijk geen seniorenteam. <laughs> hey, en uh, Garen uh, komt, of niet? Sorry? Garen ja, komt? Waarschijnlijk wel. Dat soort figuren komen allemaal. Die komen al alle alles is alleen maar om te kijken. Want hun vriendjes komen dan, weet je wel... Als, als je iemand wil noemen die het basketbal groot gemaakt heeft in Nederland, moet je Begaris zijn. Nou, ik ken er nog wel een paar, hoor. Nou ja, maar... Hij ja, was er één van. Die namen zoals wat ik net noemde, uh, Karel Pastor en zo, en uh, Karel Vrolijk en, en Roel Duinstra. Maar ook coaches als René de Vries, soms voor de René de Vries, ja. die jaren het Nederlandse kadettenteam gekozen heeft en getraind heeft, die maken het basketbal in Nederland. En ik las nu, net vandaag, toevallig, op, op, op internet, dat er is weer een Nederlandse, een Amsterdamse speler een jongen van 2 meter 21, Bro. hallo 20 jaar, speelt in Amerika college basketbal. en die is top of the bill daar die, die, daar wordt van verwacht dat die volgend jaar of het jaar daarna naar de NBA gaat, 2 meter 21 maar god weet hey, dat is niet normaal die hoeft niet, die hoeft niet eens te springen joh. nee, die doet. Nee, echt ongelooflijk hey Joop, hartstikke bedankt, wanneer was dat, uh, dat evenement trouwens? 12 mei... Nou, dus, schrijf het ik, nog ik, op ik, in je agenda, agenda, jongen, want ik ben er. Ik heb het in de agenda staan. Het, hopelijk ook uh, kunnen we het... Uh, uh, uh, uh, ja, misschien wel samen... Kunnen we het verslaan voor de radio, wie weet. Wie weet, Toch? dat zou wel leuk zijn, ja. Want, want het, is, het is op een zaterdag. Ja. Misschien dus okay. kan het. Smiddags in ieder geval is een live uitzending van... van de, uh, uh, niet Watertorensport, van de zaterdag uh, van de Rob Harps... Ja, ja, ja. Misschien kunnen we daar wel uh, uh, iets mee doen. Dat, dat we dat live uh, gaan brengen. Dat is hartstikke leuk, natuurlijk. Ja, leuk, leuk, leuk moment. Heel goed. Het is een hele dag. Er zijn twee pools. Er worden op twee, basis, uh, twee velden gespeeld. En gewoon goed georganiseerd, denk ik. Alleen mannen, hè? Ja. Alleen mannen. Ja. En de afgelopen is het heel gezellig in, in, in uh, het sportcafé. Dus Francine ja, kan weer niet meedoen. Dus we mag wel komen kijken. <laughs> dag Joop, dank je wel. <laughs> ja, veel zien, heren. Heel veel mooie uitzending verder en uh, tot de volgende keer. Dag Markers. Oké, okay, joh. Okay. Let's Abba was dat natuurlijk met de Dancing Queen muziek... wat eigenlijk nooit verveelt. Als, uh, als ik het uh, voor het zeggen had... dan mag dat veel meer gedraaid worden. Abba, die oude hey, Abba. Heen. En Charles, wist jij dat de Dancing Queen... de bijnaam is van Meisje van de Aarde dat tegenwoordig zulke successen haalt in het badminton? Is dat zo? <laughs> ja, dat klopt. Bij okay. <laughs> nou, uh, de club ook in uh, Wateringen, Waterdingen... waar ze voor gespeeld hebben... wat ze ook een speciaal spandoek uh, maakt met Dancing Queen. Maar dat kwam omdat ze vroeger zo'n leuk les had... van Connie Lodewijks altijd... En daar hebben ze ook later heel veel aan gehad aan het voetenwerk. Want ik zeg ook altijd, dus ook met de uh, utility skills... gewoon elke sport is heel belangrijk in je ontwikkeling. En met dansen hebben ze ook veel aan gehad bij Connie... die zo ook vol met passie altijd les gaf en, en leuk was. En dat is misschien ook wel leuk om te noemen. Ze hadden laatst ook in Frankrijk uh, de oude teamgenoten van Imke verrast. Als ze En dan is ze ook allemaal spandoeken meegenomen. En ook dus van de dancing queen. Leuk hè? Dat is echt wel leuk. Wat staat er voor jou op het programma nu, uh, Francine? Nou, MQ gaat maandag gaat ze naar uh, Frankrijk toe. Daar gaat ze ook weer een toernooi spelen. Dus uh, dan gaat ze weer kijken hoe ver ze daar komen. En dan moet ze nog een keer naar uh, de competitie ook in Frankrijk. En vooral uh, is het piekmoment nu uh, eind, zeg maar, uh, kijken, april. Dan gaan ze dan naar uh, Spanje toe. Dat is het Europese jeugd- of Europees kampioenschap. En daar doen ongeveer 32 koppels uit mijn hoofd aan mee. En dan is ze zowel voor de dames dubbel met Deborah Jelle... als met de mix met Jelle Maas voor geplaatst. En dan staat ze zo'n beetje rond de 16e plek. Goed hoor. Ja, maar ze is natuurlijk ook net 20. En ook met de dubbel Deborah is ook 19. Dus ze zijn nog een vrij jong koppel. Dus ja, ze gaan kijken hoe ver ze daar kunnen komen. Hoe, en... is, hoe is het voor jouw zoon dat al die aandacht naar je dochter gaat? Nou, dat ervaart hij zelf ook niet zo. Want voor zijn leeftijd, omdat hij natuurlijk drie jaar jonger is... doet hij het ook supergoed. En hij speelt ook bij Daanwijk in Haarlem... en daar gaat ook heel, heel goed mee. En ook met, uh, ja, met toernooien draait hij ook heel goed mee. Want hij is bijvoorbeeld ook dit jaar uh, met de senioren van Nederland... is hij ook al bij de laatste acht gekomen van, uh, zeg maar van de senioren. Ja, dus nou. ja, hij weet gewoon dat ja, omdat ze wat ouder is... dat zij veel aandacht krijgt, Imke... Maar best op voor zijn leeftijd uh, laat hij ook hele mooie prestaties zien. En is hij ook gewoon al een paar jaar de beste dubbel uh, koppel samen met Ties van der Lek van Nederland. Ja, heb je nog uh, vrije tijd en doe je ook andere hobby's? <laughs> of uh, bestaat dat helemaal niet? Nou, nah, weinig. Mijn werkzaamheden zijn zelf ook: ik werk voor de gemeente Amsterdam. Ik ben combinatiefunctionaris badminton. Dus daar doe ik veel voor. En ik ga nu ook een paar maanden voor badminton Nederland uh, zeg maar een beetje de kart trekken voor schoolbadminton. Dus ik ben zelf ook wel heel sport -minded En ik vind het gewoon ook leuk dat andere mensen ervaren hoe leuk de sport is. Omdat ja, badminton is gewoon voor ieder niveau en elk plafond. Hmm. Dus ook van alle leeftijden. Dus ik vind het gewoon heel leuk om te doen. En we zijn gewoon inderdaad veel in de sporthallen. Maar ja, dat was ik vroeger ook inderdaad toen ik zelf speelde... of mijn man die basketbalde... En we vinden het gewoon superleuk. Uh, ja, we hebben wel daardoor veel vrienden en kennissen gehad natuurlijk. Terwijl we Zandvoort ook hebben. Maar meestal zijn we inderdaad in sport alle te vinden. Dus er dus. is één grote sportfamilie daar thuis bij jullie. Really. Absoluut. Maar de derde doet helemaal niet aan sport. Nee, helaas. En dat is het cynische van de verhaal. Dat is Bregje. is echt, uh, echt een schatje. En zij was zeg maar vroeger het grootste talent van Nederland. Want zij wou op badminton. En Imke die basketbalde leuk bij de Lions in Zandvoort. En Wessel die voetbalde hier... En toen ging Brechtje badmintonnen en ja was ook heel snel de beste van Nederland van haar leeftijd. Ook altijd prijzen en zo. Maar door een vervelende blessure aan de rug moest ze helaas stoppen. En dan hebben we echt wel drie jaar uh, allerlei circuiten ingedaan. Ook, ook allerlei ziekenhuizen geweest, zelfs in Nijmegen en noem maar op. En, en verschillende fysio's doorlopen en alles gedaan, maar... Helaas is dat niet goed gekomen. Dus ja, het is gewoon belangrijk dat je als mens... gewoon pijnvrij door het leven kan. Wat is er gebeurd met u? Ja, dat weten ze dus niet. Dus Daarvoor hebben ze MRI's gehad en scannen gehad. Dus ze konden gewoon niet zeg maar, zeggen van... Nou, dit is het of dit is het. Maar ja, bij een heel klein percentage is dat gewoon in Nederland zo. Daarvoor zijn we ook zeg maar, hier naar ziekenhuizen geweest... maar ook naar Nijmegen die de top van de turnselectie had en alles. Maar ze konden het gewoon niet vinden... En ja, als je ineens al met schoolgim mee kan doen, dat je vergaat van de pijn is gewoon heel triest. Maar het is een heel vrolijke, spontaan, gezellige dochter hebben we, dus veel vrienden. Maar helaas, ja, sport, dat, dat zit er niet meer in. En daar hebben ze zich ook bij neergelegd. Hoe oud is zij nu? Ze is nu ook 16. Ze worden, het is een tweeling met Wessel. Ze worden, zondag worden ze 17. Gewoon Jay, Jay. Jay. Ja, bijna. <laughs> wow. Jay, maar het is wel hard gelacht voor haar natuurlijk. Maar op welke leeftijd was ze al uh, Nederlands kampioen dan? Ja, toen ze 11, uh, 12 en zo was die Jay, leeftijd. Jay. Uh, ja, ze speelde al vanaf de negende, tiende zo'n beetje. En uh, ja, ook al bij de senioren al heel snel, omdat ze gewoon ja, heel veel won. En Wessel speelde toen met haar de mix en iedereen wou met Brechtje spelen. Hij was tactisch al heel goed, maar niet zo'n talent als, uh, als Brechtje. Maar ik zeg al, die heeft zich later ontwikkeld. Geetje, wat zonder ze. Ja. Van wie hebben ze degene? Van jou of van je man? Ja, Ik heb vroeger ook wel het hoogste niveau gebedmintond. Maar mijn man is ook echt sportief. Maar wat ik al zei. Van, vroeger zou je dat ook nooit bij mijn kinderen hebben gedacht. Maar het is gewoon complex een talent. Het is gewoon de voor willen gaan. En inzet en commitment. Dat is belangrijker dan echte talenten. Want ik ben zelf ook nog steeds trainer. En ik zie heel veel talenten. Maar die haken vaak af na een paar jaar. Het is gewoon volhouden. Het belangrijkste dat je ergens plezier in beleeft. En dat je het gewoon met 100% uit je cellen wil doen. We hebben ja, ze ook nooit met... gedwongen. Want ik zei al, van uh, ze deden andere sporten. Ik heb nooit gezegd, je moet het doen. Je moet uit jezelf komen. En nou, is werkt de, het je is het ook niet zo dat voor een heel groot gedeelte dat ook afhangt van de begeleiding van je ouders. Want je kunt ja. natuurlijk een geweldig talent zijn. Dat maar absoluut. als je steeds op de fiets 20 kilometer moet rijden om ja. ergens uh, aan training te doen. Dan, dan is de loga verdwenen, ja, denk ik. Ja, klopt. Nou, Ik moet wel eerlijk zeggen, we hebben ook wel... In het proces, het is natuurlijk een proces. Hè? Vroeger zou je nooit denken, nou, ik ga zoveel voor rijden of elke dag. We hebben wel een aantal zeg maar go or no komen momenten gehad met de kinderen. Dat we zeiden, van: uh, nou, willen jullie het echt? En heb je er alles voor over? Want ja, ook financieel, bijna alles gaat naar de kinderen toe. Dus vroeger gingen we veel meer op vakantie of dingen doen. Of allemaal een kleinere auto hebben genomen. Allemaal dat soort dingen. Want ja, wat we al zeiden, je hebt twee keer kamers betalen... twee keer trainen, je. Dus we moesten gewoon in dingen snijden. Dus dan moet je wel zeker weten van... willen ze het echt? Dan sta je erachter. Dus daarvoor vinden we het zo fijn... als er middenstanders of bedrijven in Zandvoort zijn... die ze daarbij willen helpen. Het is eigenlijk bezot oh, hoor. Dat zulke talenten ja. dat je daar moet schooien voor geld. Ongelooflijk. Ze ja. zijn wereldtoppers. Ja. ja. Niet te geloven. Ja. Nou, dan gaan we een plaat draaien voor ze. Dat lijkt me een geweldig idee. Fransien van der Aar, de gast, de moeder van die twee talenten, of eigenlijk drie talenten. We hebben het er uitgebreid over gehad. En we gaan nu nog even wat andere sportberichten uh, meenemen. Want Jos tegenover me, zondag in Melbourne is het raak. Ja, dan begint onze, onze Jos weer even, even goed te rijden. Hij heeft een, een paar goede trainingen gedaan. En bij mijn weten start hij vanaf de, althans voor zover het te, te overzien, start hij vanaf de derde plaats. ja. En uh, ja, van Ricciardo verwachten ze natuurlijk ook heel veel van zijn teamgenoot. Maar die is in de grid terechtgekomen en die mag achteraan gaan starten. Ja. Trouwens, in een interview heeft Verstappen gezegd... ik leer ermee te leven dat we niet de stelste motor hebben. En dat begrijp ik dat niet? Je kan toch wel gewoon de stelste motor maken? Ja, hoe dat nou precies zit, dat snap ik ook niet. Het nee. is uh, steeds uh, Hamilton en uh, Mercedes die bovenaan uh, fungeren. Ja, en waarom je... Red Bull nou niet in staat is om een soort gelijke auto op de markt te brengen, weet ik niet. Ja, ik maar ze ja. zijn, geloof ik, op de lange, uh, lange afstand kunnen ze twee kilometer harder rijden dan vorig jaar. Nou, vorig jaar kostte een auto ook al een paar miljoen. Ja. Dus voor twee kilometers dan nog wel een paar miljoen bijgeteld worden. We gaan even wielrennen, want vandaag is de E3 in Haarelbeken. En er is al van alles en nog wat gebeurd. Er was een ontsnappingsgroep en daarbij zat Lichthart, de Nederlander die net vader is geworden... En uh, er is ook al een valpartij geweest en daar was meneer Sagan bij betrokken. En dat is nog wat, nog 176 kilometer te rijden. Ze zijn bij de Wolvenberg en Sagan die maakt kennis met het asfalt, zoals ik zei. Ook trouwens Roy Curvers die ging ook tegen de vlakte net zo goed als Benjamin King en J. Robert Thompson. Het ontslag van Jaap Stam kost ook twee andere landgenoten de kop bij Reading... Andries Ulderink en Said Bakati worden in navolging van de oud International de deur gewezen door de Royals. Is wat hè? Blijft onze uh, oud ajoxiet uh, nog gewoon bij renning spelen? Ja, dat denk ik wel. Dat wel. Ja. Dat doet hij trouwens heel goed hè? Ja, ja. Je hebt het over pellen, hè? Pellen, ja. ja. pellenclement. Clement. Pelle Clement die doet het ontzettend o. goed. Zit trouwens ook bij de selectie van Jong Oranje. Dat is wel, uh, wel leuk. Misschien. Oh ja. Dat maar is wel... ja, die maken er helemaal niets van. Die hebben met 4-1 verloren van België. Ja, dat klopt. Dat doet wel pijn, hoor. Ja. Ja. Uh, de Olympische en Paralympische medaillewinners van Team NL... die worden gehuldigd en koninklijk onderscheiden in een kerk in... Waar is het ook al hier? Ik, ik wist het wel. In de grote kerk in Den Haag. Maar oh, dat zijn de Paralympische sporters? Nee, alles. Alles. alles. alles ja, okay. We oké. gaan heel dus vandaag. koninklijke onderscheidingen okay. uit, kan ik je vertellen. Ja, dat zit er ja, wel in. Dat kan een keer ja. moeten. We hebben trouwens voortreffelijk gepresteerd hè? bij de kampioenschappen. Machtig mooi, man. Hartstikke goed. Absoluut. Maar ik wil toch wel misschien iets zeggen... dat ik erg gemist vond dat je heel weinig van de Paralympic uh, op de tv hebt gemist. En eigenlijk vind ik het niet kunnen, want we hebben ook zoveel respect voor die mensen. En ik zie het ook best wel veel als ik op Papen al ben. Want er zijn ook uh, de basketballers daar. En ik weet het ook van andere mensen. gewoon. Ze doen evenveel... Uh, en zoveel dingen maken ze mee. En ik vind het gewoon ook schandalig dat daar geen uh, aandacht aan wordt besteed. En ik vind best wel dat we met z'n allen daar wat kunnen doen. Dat het over vier jaar in ieder geval wel gebeurt. Ik denk dat alle sporters ontiegelijk hard werken aan, zich, aan zichzelf. Maar ja, ik heb het absoluut. idee dat die Paralympisch nog veel, nog veel meer doen. Ja. Ja, het is, je krijgt hetzelfde verschil met uh, mannenvoetbal en ja. damesvoetbal. Damesvoetbal komt langzamerhand een beetje op. Maar als de heren voetballen. Dan staan alle tv staan. En als de dames voetballen. dan moet je nog maar zoeken waar ze zijn. En dat dus is met de Paralympische Precies hetzelfde. Ik was in 1974. bij de Paralympische Spelen in Toronto. de perschef van de Nederlandse ploeg. Toen hebben we moeten smeken om drie regeltjes in de landelijke kranten. Het is over dat de... Ja, ja, ja. En zo Toen is het al. begonnen. In 1974. Zo is het begonnen. Jeetjes. Knokken met Wim Brutt samen. iedere dag bellen met alle kranten. met het ANP. En langzaam, heel langzaam zijn we erin geslaagd om. Uh, nou ja, en Doe, toen ben ik dus documentaires gaan maken. Dat zijn ja. er vijftig geweest over de sport voor mensen met een beperking. En dat was eigenlijk het begin. En nou in ieder geval heeft de NOS de moed opgevat om het te gaan uitzenden. Al is het dan veel te weinig. Is maar een... ze doen er in ieder geval iets aan. Dat is niet te geloven. Dan ben je 40 jaar bezig. Eh. Na nou, 40 jaar. Niet te kort. Ja. Ik uh, uh. hoor net dat Paul Clement stam opvolgt bij Reading. Dat is toch wel wat hè. Joey van der Berg, oh, nee. Leandro Bacuna en Pelle Clement weten wie er voortaan voor de groep staat bij Redding. Pelle Clement is de opvolger van de eergisteren ontslagen Jaap Stam. De 46-jarige Engelsman maakte voor Ruud als assistent bij Chelsea, PSG, Real Madrid en Bayern München. En stond op eigen benen bij Derby County en Swansea. Leuk toch? Ja, dat is hartstikke mooi. De... Wat heb jij nog, Jos? Ik heb voor de uh, sportbericht heb ik uh, niet zoveel meer. Ik denk dat we een heel, heel groot deel hebben gecoverd. Hebben nee, we moeten nog maar vertellen we... dat 1409 fans de moeite hebben genomen... om Joseen Bolt aan het werk te zien ja. op het trainingscomplex van Borussia Dortmund. Oh, ja. okay. Dit is heel cool voor de club, zegt middenvelder Nuri Sahin over het meetrainen van de Jamaikaanse sprintkanon. Leuk. We had inderdaad ook al foto's voorbij zien komen hier. Ja, ja, okay. Ontzettend leuk, man. Ibrahim iets naar Amerika. Hè? Die uh, ja. heeft een contract bij Manchester United. Uh, loopt af in juni. Die gaat ze gelukkig beproeven in uh, Amerika. Voor een uh, bedrag wat nog iets meer is dan die in Engeland verdient. Ga eens is terug Na de wanhoopspoging van Richard Witsche... op het EK in 1996... Daar verloor Nederland met 4-1 op Wembley. Maar wist je dat dat de laatste nederlaag was die Nederland leed tegen de Three Lions? Vier keer gelijk gespeeld en drie keer gewonnen daarna vanavond? Weet ik niet. Ik vrees het ergste. Die Engelsen met hun jeugdteam, die winnen alles. Hè? Die hebben alles gewonnen tot nu toe. De Oranjevrouwen blijven zevende op de ranglijst. De finale plaats en de gedeelde winst in de Algarve Cup brengt de Oranjevrouwen niet verder op de wereldranglijst. Dat is toch wel jammer, want dat verdienen ze wel. Toch? Ja. Nou, zondagmorgen moeten we vroeg op. En Assen en Drenthe zijn zeer positief over de Grand Prix. Groen licht voor een Formule 1 race op het IT circuit komt steeds dichterbij. De internationale uitstraling levert een positieve bijdrage aan de regionale economie. Blijkt uit de verkenning van het college van BMW van Assen en gedeputeerde Staten van Drenthe. Nou, daar ga je dan met je circuit in voor. Er is nog een uh, speler van, uh, van Eindhoven, een uh, jeugdspeler... Die noemen ze nu de beul van het juniorenpeloton. Dat is een jongen die jarenlang heeft gevoetbald. Drie seizoenen bij PSV. En daarna ook nog bij Anderlecht. Maar toch ging ze voorkeur uit naar uh, wielrennen. De jongen heet Remco uh, Even, Evenpoel. 18 jaar. En die uh, rijdt dus de sterren van de hemel. En wil morgen ook uh, um, heel goed gaan rijden tijdens de uh, Gent uh, rit. Sorry. Manchester United is, de, is over de, de burg. De club heeft officiële aanvragen ingediend voor de oprichting van vrouwenvoetbal. En dat is een goed voorbeeld dat waarschijnlijk heel goed doet volgen in Engeland. We hebben het er uitgebreid vanmorgen over gehad met Kees Nijens en Ruby Mans. Ja. Ricciardo die, moet dus drie startplekken achteruit. Dat is de ja. eerste geritsstraf van 2018. Uh, drie plekken valt wel mee hoor, dat haalt hij wel in. Ja, ik denk het ook wel. Dat, Dat is uh, niet Die uh, jongens snel zat en uh, na zo'n veertig ronden rijdt hij wel weer vooraan. William Vloed gaat na 2,5 jaar weg bij FC Den Bos. De manager voetbalzaken trekt op 1 mei de deur achter zich dicht in de vliert. en verlaat de voetballerij voor een maatschappelijke carrière. Heer de Veen moet inzetten op Bos of de Boer. In de jaren 80 werd Johan Cruijff al eens gepolst. en niet zo gek lang geleden werd Marco van Basten zelfs gestrikt. Dus waarom zou SC Heerenveen geen ambitie in de zoektocht naar een opvolger voor Jurgen Strippel hebben? Het enige wat ik erover kan zeggen, je moet hoog inzetten, zegt Hans Westerhof, Verantwoordelijk voor de voetbaltechnische zaken in de RwC van de Vriezen. Interessant daar, hè? Het gaat waarschijnlijk regenen in Melbourne zondag. En dat is het voordeel van onze grote vriend Max Verstappen. Johnson, de titelverdediger Dustin Johnson... kan na twee dagen al inrukken in Texas. De Amerikaanse nummer 1 van de wereld... verliest een eerste twee groepspartijen en is uitgeschakeld. Ook voor de verliezend finalist van vorig jaar, de Spanjaard John Raam... zit het erop. Alleen de 16 groepswinnaars mogen door naar de knock fase. Op de Austin Country. Club. En over 15 seconden komt de duels in dus de zon. Kil rond, Hé, hey. hey, Charles, waarom ben je nou zo snel gestopt weer met die, met die, met die, met die klok mm. vooruit te zetten? Michael yeah. van die, die staat weer in eh, de kop nog, lopen. nog een paar en seconden, de, mensen, dus uh, uh, komt, het het, het, dan. Heel goed weekend, allemaal. Uh, en, het, en dan, voor dan, dan moet dan het. nog Fijn weekend hier, ja. Gaat wel. Tot zover, het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.